Alle, alle studieonderdelen wat wij hebben, die vullen elkaar aan. En nog een stukje verder, we zullen dan ook, bij met Gods zullen we ook, Shar uh, a Girgulien, zullen we beginnen, de poorten van, de poort van de incarnatie. Ik heb het al in het Russisch al begonnen, maar even als, als oefening een beetje ook voor ons. Maar dan, wij komen wel in een stukje later. Waarom? Het is wel structureel nodig. En, ja, ik heb wat een aantal, enkele studenten heb ik in, de Russisch, in, de, in het Russisch geef ik ook. Maar alleen een paar dingen. Maar die zijn al ook veel gevorderd. Die hebben ook al. Die, hè? <laughs> nee, nee die, die hadden ook jaren, jarenlang geleerd, ook bij een school, de bekende school in, in, in Israël en sommige daarvan die leren met ons een paar mensen alleen maar die willen ook dat op die individuele manier leren, en een klein beetje een uurtje per week of zo so doe ik maar dan zullen we ook dat allemaal leren, wat die dienst verrood, zullen we allemaal leren aan de hand van de zielen hoe dat de een hoe de ziel groeit, op welke manier de zielen hier op aarde hoe hoe, hoe komt dan tot al die fase die we nu leren hier zullen we het ook leren in die Gugeling, welke stadie, etc. Maar eerst moeten we natuurlijk dat er goed uh, de basis kennen van die Tinsverhoud. Dan zullen we ook die, al die incarnaties zullen voor ons duidelijk zijn, want dat is net zoals groei, net zoals Zeer en daarop, ook op die manier ook de uh, eigenlijk wat je doet, wanneer je zegt die dat gebed voordat jij gaat slapen, die, dat gebed van vier executies, is het eigenlijk ook een vorm van doodgaan. Echte doodgaan. Niet eens in doodgaan, maar dat is net of je neffers dood maakt. Jouw neffers, jouw laagste gedeelte, dat vermengd is met, het, met, het, met de dood zelf. Dat jij rukt haar eventjes weg. Want zo precies dezelfde zijn wat jij zegt in dat gebed, precies dezelfde zal zijn uitwerking daarvan, zal zijn wanneer de mens echt dood is. Dan zal zijn, zijn nefis uitgerukt worden uit zijn, uit zijn lichaam, fysiek omhulsen. En eigenlijk wat je nu al gaat doen, als je dat elke nacht doet, Jij ten eerste, elke nacht waar, waarbij je dat doet, jij gaat het uitrekken, uitrukken van je lichaam, dan tegen de tijd wanneer een mens doodgaat, als de mens doodgaat, ik zeg het als tussendoor als, als mee, meegenomen als, als, ja, als meegenomen iets hè? als extraatje, wat krijg je de mens die doodgaat, afhankelijk van zijn verbondenheid tijdens zijn leven met het geestelijke, met de ware realiteit, wordt zijn dood moeilijk of, of gemakkelijker. Dus iemand die zich het hele leven alleen maar met, met dit leven bezighoudt, met alleen verworvenheden hier op aarde, nieuwe jacht, nieuwe dit, en niet alleen maar over het materiële. Natuurlijk, de dood is verschrikkelijk. Waarom? Aan het einde van de rit moet dat nefus eruit geru gerukt worden, uit dat lichaam. Het lichaam gaat gewoon waar naartoe, waar het vandaan gehaald wordt, Dus gaat naar de, naar de grond, ja. En dat nefus, dat het, het moeilijkste, het, het meest uh, ver, verbevuilde st stuk door het lichaam van zijn ziel, die moet dan eruit, eruit rekken. rekken. En daarom zie je zo geweldig lijden, geweldig leid als een mens ligt nog. En daarom duurt het ook vaak erg lang bij mensen. Bij sommigen, we weten niet hoe dat zit, maar bij sommigen duurt, duurt het erg lang tot het zee. Men zegt zo in, in het persbericht dat na langdurige ziekte is overleden, die en die en die. Ja, kijk nou naar een tsadik, rechtvaardige, rechtvaardige die doodgaat. Ja, net, als, net, als een, net, als, ja, net zoals over Jacob had was gezegd over Jacob. Dat hij dat en niche deed. nisje en dood, dood. Direct waarom? Het is, is bewezen van spreken. Wat betekent ook, dat is ook geestelijk natuurlijk. Maar betekent hij nisje heeft hij gedaan. Hij was direct al meegenomen naar boven. Naar zijn plaats. Waarom? Hij was al voorbereid daarvoor, hij heeft zichzelf zijn neffes was al losgewerkt van zijn lichaam alleen kleine kleine, hoe zeg je dat, horentjes van, de, van, die, van, die, van die als het ware van die net als dunne horentjes als het ware van die, die leken op een van sp springhaantjes of nog dunnere die daarmee werd hij verbonden nog met zijn lichaam maar in principe was het een eenvoudig, deel, een eenvoudig momentje Waarbij je mens gaat dood, duidelijk. En wat betekent dood? Dat hij vrij trekt van je lichaam. En dat is natuurlijk ook wat je nu doet als je dat zo uitspreekt. Ten eerste, na een tijdje zal je dan absoluut vergeten wat de angst is voor de dood. Want je gaat elke nacht dood. Duidelijk. Je gaat elke nacht dood als je dat echt goed doet en zij en, zal absoluut uh, al elke angst bij jou zal weg weggewerkt worden, want jij met vele, uh, met vele intenties met de ware intenties, jij gaat dood wanneer je naar bed gaat en de ware dood is, is een klein beetje intensiever dan dat wat jij doet nu want de, de slaap is een zestigste van de dood. Dus hey. als je nu bijvoorbeeld leert dat soort dat te doen, dan is het ook. En net ervaar je dat net of, it, of, it, of jouw nefesh is eruit getrokken uit, jou, uit jouw lichaam. Ja. Ja. En je helpt eraan. eraan. Et cetera, et cetera. Dus dat is ook wat wij wat ook leren. Waar staan we? Ah, we staan op uh, de pagina Jude 11, de rechterkolom, de regel 6. We ze, Schomer. we it miru go nivye kashoot. En dat is wat hij zei. We het miru en zij waren verborgen of verhult, go, binnen, neweekas, binnen de ware profeten. Een beetje vreemd klinkt het. Wat zijn profeten dat ze... Uh, we zullen ook leren dat de profeten, die, die trekken het licht aan door hun, hun profeties, door van Netzig en hoort van Zerambine. Van, uh, daaruit trekken zij hun profetie. Daarom heet zij, daarom het is netzig en goed, daaruit trekken zij het. Uh, Klomaar, dat wil zeggen, zeven. Aridei Hasagat mogen de dat door het bevatten of berekenen van de mogen van het lichten, mogen van jenike, wij zeggen dat het woord mogen gebruiken, omdat het alles is licht wat al vanuit het hoofd komt, in de partsoef, dat heet mogen. Ja, mogen van het woord mogen, van het woord hersenen. Nimshach uh, haor, acht, el, Sferat nehier, de Zeran Pin, Anikran, Neviye Kashoet. Eh, dus door, door het bereiken van de mogen van Jenica, dus van de van tweede toestand, zoals we dat weten, in de groei, Nimsaha or Hamayuchad wordt een eh, specifieke licht, dus de bijbehorende licht, eh, getrokken. El Sfirot Nihim, de Zirampin, naar de sfeerot van Netza God van Zirampin. Welke net Netza God, met name zo God, die heeten, of Netza God Jesod, die heeten Nivei Kachut. Die heeten dan de ware, de ware profeten. Ja, dus ook de ware profeten, wie waren de ware profeten? Die profeten, die trokken het licht door, van de en God van het Zilud. Ja, van de netzagen God van Zeer pin van het Zilud. Dat zijn de ware profeten. En al die andere profeten waren bijvoorbeeld bij, bij Isabel, was het in de tijd van de koningen. Ja, was de, van Agha, Ach, Ach, Achab. Ja, daar was een, ja, was een... Yeah, was een. Isabel, ja Isabel was het heet het, ja. Er waren ook 400 profeten. Ja, waarom is het 400? Ja, alles. waarom is het 400 profeten? Waarom waren haar, haar 400 profeten waren waren een valse profeten of een profeten profeten profeten van de onreine krachten? Waarom? 400 van onder de absolute, natuurlijk, van onder de absolute, van de van de bina, van de onreine krachten, van de onreine krachten, dus van onder de absolute, onder de absolute, maar de, van de onreine krachten. En bina heeft ook de bina heeft de honderd, het getal, getal van de bina is, is honderden. Dus het vierhonderd waren die zij trokken. Hun, Onrein, van onreine krachten, van de binaar van de onreine krachten trokken zij hun profetie. Duidelijk. Daarom waren zij dan de, waren <coughs> zij dus, want we zullen leren op welke manier ook in die onreine krachten zijn gevormd en er zijn ook vier werelden van onreine krachten. Ze hebben ook die, dezelfde opbouw. Maar erg hoog, dus vanuit bina trekken kracht, maar dat is dan die bina van de onreine kracht. We as, we as, dus wij zullen dan alle structuren leren, structuren van alles wat er bestaat in de wereld, in een man, in mens. In één mens hebben alle de hele krachten die in de wereld zijn. Die in de hele heelal zijn. Dus ook onreine krachten. We zullen leren ook, ook hoe die onreine krachten gestructureerd zijn. Wat je moet je meedoen, welke manier moet je dat die, die, die, die alles doen met je, met je krachten om, om jezelf op te bouwen en waakzaam zijn tegen die onreine et cetera. We als niet pas hebben, gagaat met onze energie. En dan werden verspreid naar hen, gaat binnen de nehi. Van, van, van binnen de nehi. Ja, wat we hebben gezegd. Eerst waren ze Gimel gimmer, go, gimmer. Eerst waren ze drie bij drie, ja. Drie in de drie. Dus Hagad was van binnen. En van buitenkant, omhulsel was, net zo goed, je En nu, uitgetrokken waren ze, Ja, dus het ligt, de nehi is uitgetrokken, was niet meer omhulsel van, de verder, maar naar beneden gekomen is. Het gaat ons erg goed uitleggen, dus. Eigenlijk, uh, kan, hij kan ons geweldig, geweldig, geweldig uitleggen. Kin. We geseek, wak. En de zeerendien die bereikte, bereik, uh, zeg ik dat, die bevat, die geseek bereikte de wak. Wak betekent waktserwoord zes uiteinden, welke zes uiteinden. Geest het je ver, het net zo goed je zoot. Ja of niet? Die had daarvoor als het ware drie, alleen maar drie. Ja of niet? Op één niveau bevonden zich alle zes. In één klieg als het ware. Alle zes bevonden zich. Ja, alleen, de, ene, alleen de drie van buitenkant en andere van binnenkant. Maar alleen maar één was het. Maar nu is het uitgetrokken. Nu hebben we zes sferot. Nu is het echt. De Zeer en is nu eigenlijk. Zijn opbouw is klaar. We imkool kol ze hem ode betmiro. Hij gaat ons dat uitleggen. Wat die vraag, wat ik jullie had gevraagd, hij gaat nu ons uitleggen. We imkool kol ze en toch hem, zei, die zes ode betmiro, nog, zij zijn nog in de, in het verborgene of verhuld. Kienim ze ihm elf ode. Behelm, mi mogen de roos. Want zij bevinden zich nog steeds. behelem uh, in ver, uh, uh, verborgen. Uh, mogen de roos. Dus met do, in een verborgene. Dus door ver, ver, het verborgen van de mogin de roos. Van de mogen van het lichten van het hoofd. Dat hebben ze niet, ja of niet? Alleen zes verrood hebben ze. ze <coughs> hebben nog geen geen gadlut alef nog het gadlut bed. Ja, nu weten we ja, gadlut alef, gadlut bed, hebben he, ze niet. Ze hebben alleen maar twee stadia doorgelopen. Alleen iboer, ja, dus alleen iboer, De, is dus je weet duidelijk ja, dat is alleen als, als embryo. En de tweede stadium is dan de jenica, het stadium, stadium van het groot, groot gebracht worden door melk. Dus het is dus nog Alleen is nog niet... Uh, is nog, alle allebei zijn nog geen kleine toestand. Maar is nog geen licht. Ze hebben nog geen licht van het hoofd. Hij, uit het hoofd ontvangen. Chabad heet het. Het hoofd. Gese, ho, sorry, Chochma, Bina en Da. En wij spreken nu... je, ja, wij spreken alleen maar over en niet tinsverrote. Waarom? Wij hebben het nu over... Hij spreekt nu over Atsilud. En Atsilud is zo opgebouwd. Alleen door... Uh, in, door rechts, links en midden, rechts, links en midden, rechts, links en midden. En ketter niet. En ketter komt, als het ware, erbij, van boven komt er ketter, maar in principe, uh, in principe hebben we alleen maar die drie negen nodig. Die hebben we niet meer nodig. We zullen zien waarom die, hebben we die drie negen, waarom hebben we, ik wil jullie straks vragen, waarom hebben we die, de, de, de, de ketter, waarom die niet er is. Ja, omdat in het zeloed hebben we niet echt de ware malchut meer. De malgoed is verstopt, daar in de, in de ketter. De ware malgoed is verstopt in de ketter. Dus de ware malgoed, de malgoed, nu is verstopt in de ketter. We hebben gezegd, ketter gogma van het zeloed. En daar wordt in de ketter van het zeloed, dus daar is verborgen die malgoed, de malgoed. De malchut is die, die, dus die niet te ontvangen valt daarin. In al die 6000 jaar is verborgen. En dan hebben we precies dezelfde verschijnsel. So zien we dat? In elke in elke Ja, in elke persoen. Alleen maar negen spherot. Ja? Alleen negen spherot, Alleen maar geen ketter. Ook natuurlijk eigen ketter. Uh, in zijn, maar in principe negen spherot. En in plaats van... Waar in, nee, negen spherot. En geen mal goed. In plaats van de klimaal goed. Hebben we Jesuit. Dus Jesod dient als malchut. En wat is dan Jesod? En dat is dan heet het Ateret Jesod. Dat is dan een kroontje van Jesod. Dat betekent dat in de hele absolute gedraagt hij zich net zo als in dat, in dat gebed, wat de nachtgebed, wat we, we hebben nu geleerd, van die vier executies gebed. Zo so is het de die gedraagt zich die vier executies in de absolute, is het alles zo so op die manier dus wat zijn de vier executies vier executies betekenen dat ik maak mijzelf als een puntje achter de yesod net zo gedraag ik mij dan als alle parzufim van de wereld absolute. daarmee duidelijk eigenlijk? eigenlijk wat jij doet met dat vier executies gebed... Kan je in elke toestand moet je ook zoiets doen zonder dat gebed uit te spreken, maar jouw mal goed als puntje acht, eh, aanhechten aan je zo. Dus omhoog te gaan, klein jezelf als het ware, klein, klein maken. Want niemand ziet of je, je klein gemaakt heeft of niet. Van buiten ziet men absoluut niet. Je moet niet bang zijn dat iemand jou laat dat iemand ziet het jou, wat je doet van binnen. Absoluut niemand ziet het. Hoe jij van binnen die trekt op. Van binnen, van de onder. Jij trekt op dat stukje naar jouw jesot toe. En dan heb je geen malhoed. Dan heb je alleen maar jesot aan... Ik uh, zeg dat een kroontje, als het ware, aantrekken... trek je, Jij kleeft aan aan jesot. Dan ga je leken op alle parzofiem van zerenpien, van de absolute. En dan kan je licht ontvangen. O, altijd kan je dan licht ontvangen daarna. Als je maar trekt jou malhoed naar de jesot van jouw toestand, doet er niet welke toestand, dan ben als, dan leke, dan heb je al de eerste fase van de overeenkomst met, met de werelden atselu. en die andere zijn ook net zo opgebouwd, de andere werelden, net zo als atselu. alleen daar is meer, daar is de werelden van afscheiding, daar zit een klipoot, et cetera, duidelijk. Dus in elke toestand aanhechten, dan heb je alleen maar negen sferoed en, en de Malchut, die dat ontvangt voor zichzelf, heb je dan niet als het ware? Jij maakt zinzoom daarvoor en jij bent dan, jij associeert jezelf dan daarbij met je zod, ja duidelijk. Jij bent aangekleefd aan je zod en je zod kan wel licht ontvangen en dat is wat Zoger ons ook vertelde, ja, dat, de, dat wij moeten. Bij het bestuderen van de letter Shin, herinner je? Dat Shin moet je zijn. Shin is de tweede bodem. Daar kan je opbouwen je leven. Daar kan je groeien, etc. Alles kan je doen met die Shin. Eigenlijk, ik had deze leer niet geleerd als ik jong was. Dat kan ik doen. Maar als ik wist zo dat zo is bestaan, zou het natuurlijk heel anders zijn. Wie nieuw leert, en jullie zijn allemaal jonger dan ik. Nou, dan kan het geweldig nog, totdat jij, totdat jij echt, jij kan nog goed opbouwen alles. Ik bedoel, zo iets, om zoiets te weten te komen. Op welke manier kan je jezelf reinigen? In reine brengen? Dat is geweldig. Wat ik jullie vertel, dat is in reine brengen jezelf. Dus eerst, jou maar goed Jezelf, dus jij kan sowieso niet ontvangen in jouw malgoed, van die zware malgoed, van dit taf, taf ja, dat voor jezelf alleen maar. Als je dat ontvangt, dan krijg je steeds katter, en geen beweging, geen voortbeweging heb je. Maak jezelf telkens, in elke toestand, breng jezelf naar die jesot, want dan ben je aangeleund aan die jesot, jij bent aangehecht aan die jesot, duidelijk. Aangehecht zijn betekent dat jij bent net zoals die jesot, duidelijk. Je zood ontvangt wel licht. Je zood. En we zullen straks leren dat je zood is, is ontvangt ook licht gaie. Dus in principe, als je aanrecht aanlegt aan je zood, dus in die, in die opzicht, in dat opzicht ook, en, en Dana, en uh, Luba, en uh, Henk, ook waren niet gek, met hun, met hun beelden van, van inderdaad, je, via je zood kan je wel, jij hecht wel, hecht wel aan je zood, en via Jezod, alleen via Jezod kan Jehochma Gaia ontvangen. Alleen via sod, niets anders. Maar alleen de toestand waarover wij spraken, over de toestand van de nachtgebed, daar hebben we geen krachten in het helaal om op dat moment Gaia te ontvangen. Duidelijk. Maar in principe is het wel zo. En overdag wel. En dat is, is dan ook de voorbereiding wat je maakt, als je voor je nacht, voor je, voordat je naar bed, voordat je echt slaapt. Voor morgen precies, in vier, jij die, die, die, zegt dat gebed van die vier, vier executies, maar je moet wel proberen het in, met intentie te zeggen. Dan bereid je jezelf voor, inderdaad, wat je zegt, dan hecht je aan je, hecht jou, laat je jou malgoed hangen aan je zode. Aan en dan volgende ochtend, die voorbereiding wat je gedaan had. Je hebt als het ware klieg gemaakt daarvoor al eigenlijk. En ook nachtstudie kan ook een beetje daarbij, daarbij, daarbij, niet een beetje, veel kan ook daarbij doen. Maar ook als je dus geen nachtstudie doet, maar alleen dat doet met de ware intentie van die vier executies eh, meditatie. Dan al bereid je zelf jouw kilim om wanneer het een beetje uh, ligt begaat, schemeren, dat daarin, in jezelf, want jij bent de, die malgoed die aangehecht is aan je zood. Dat is, ben jij. Dat is wat jij ervaart altijd. Dus jouw ervaring is altijd die malgoed. Dat ben jij. Dat is wat jij ervaringswereld. Dat is, ben jij die malgoed die, als je dan aangehecht bent aan de je zood, door dat gebed, waarbij je zelf als puntje gemaakt hebt. Natuurlijk moeten we durven dat. Het is soms natuurlijk vreselijk. Om, dan moet je leren dat. weet je Dat moet je ook naar meer en meer voor, meerder, eh, sterkere, eh, grotere mate van overgave hebben. Maar wat doe je dan? Doe je niet aan iemand anders, alleen aan jezelf. Goed, jij doet alleen aan jezelf. Niemand kan het jou goed doen, behalve jijzelf. En dan ochtends. Wanneer het licht, aan, uh, uh, licht, licht gaat schenken, schenen, dus, dan betekent je geset gaat, gesed gaat uh, an, aangewakkerd worden. Dat is al een miljoen of drie. Ja, s'nachts half drie, op allerlei, maar ook wanneer je opstaat. Dan ga je ervaren via die zod al de geset. Jij bent dan aangehecht aan de geset, ja? Jij bent net als geset, jij maar goed. Jij maakt jezelf als puntje. En dan ga je dan puntje, wordt het uitgezet over in de loop. ochtends. Je krijgt geset, ja? Geset krijg je via je, je, je zot. En wat is geset? Geset is de kracht die gevoel geeft van breedte. Ja of niet? Breedte. Dan ga je voelen dat jouw, als het ware, jouw zot, of jouw mal goed als het ware uitbreidt. Je krijgt daar lucht, je krijgt daar licht, je krijgt daar volume van binnen. Zochtens. En op die manier doe je die correctie steeds. Maar probeer steeds op die manier te doen. Doe het er niet toe. En dan kan het zijn, bijvoorbeeld, dat jij verkreeg door die, deze houding de toestand van jenica. Dan ben je niet meer aangehecht als embryo, duidelijk. Wat doe je dan? Jij hebt nu jenica. Jij je kan ook soms uh, flitsen, flitsen. Momenten kan je bijvoorbeeld gaie ontvangen. Betekent dat jij dan los jezelf raakt? Zeg je? In de toestand bij Yannicka kon je Nee, daarna. Na de jenika. Dus, of in de loop van de dag. Je hebt vele momenten wanneer je wel kan je ontvangen. Maar erg kort. Ja, dat is net als een flits. Bah, en dan weer kort. Waarom? Dan gaat het weer dat de buik... Je wordt geboren. Nieuwe toestand wordt geboren. Bij het geboorte... Ja, eigenlijk. Bij niet geboorte, bij de grote toestand wordt. Bij jou. En dan direct zakt het weer naar de kleine toestand. Weer, naar de, weer terug. Ja, daarom, omdat het steeds uh, opgebouwd wordt op die manier. Maar, maar betekent dat als jij dan in de, in de kleine toestand komt, in de toestand van jenica, ja, van wanneer jij roog, roog hebt, niet alleen maar neffers neffers heb je dan in de neffers in de toestand van de iboer, verkreeg je het licht neffers ja of niet? In de jenica verkreeg je roog. En in de in de alef verkrijg je shama en in gadlut bett je Chaya, die vier. Maar betekent dan dat jij, als je bevind jezelf op een hogere niveau, dan, dan dan in de toestand wanneer je aangehecht bent aan de jisode, dus als tzitzum, betekent dat jij als jij dan in jenika bent of in de gadlut alef of in bet. Dat jij moet verlaten die toestand van, van Zimtsum. Nou, absoluut niet. Dan ben je in de nieuwe toestand. Dan gebruik dan ben je in de nieuwe toestand. Ja, dan wat jij bereikt bijvoorbeeld in Gaya of we bereikt een Shama, doet het toe. Maar jij gaat weer optrekken jij ja, in de nieuwe toestand. Ga je weer optrekken jij ja, om goed weer naar je soort van de nieuwe toestand. Duidelijk. Trek je weer op, niet hangen, hangen op dezelfde plaats, dan gaat het niet. Duidelijk, in de nieuwe toestand ga je weer optrekken, jouw mal goed. Waarom? Hoe meer trek je, hoe hoger trek je jouw mal goed op, naar de nieuwe toestand, nieuwe toestand, naar de zoet, hoe verder ben jij van, van wie? Van de buitenstanders, van die klipoot, van die onreine, hoe meer je hoger komt, hoe meer dan kan je dat duidelijk en dat betekent niet dat jij niets, niets verdwijnt van jou. niets, Je gaat niet naar, naar de hemel dat jij eh, eh, vleugeltjes verkrijgt, Nee. Maar, Want niets verdwijnt van in, het, in het geestelijke. Al die stappen wat je had meegemaakt, blijven bestaan. Duidelijk. Maar jij trekt steeds, moet je trekken, jou maar goed weer op. Aanhechten, ja, net zoals magneet. Aanhechten aan die soot. Aanhechten aan die shin, Steeds dat doen. En niemand kan je dan aan. Ah. Dan is, wat er ook in de wereld gebeurt dan, als je op die, die houding hebt, dan zal je altijd positief zijn. Dan heb je niet zo'n positief, dat jij, laten we dan uh, goed zijn, so. maar jij bent positief, Je voelt dat het positief is. Zelfs als je het absoluut negatief uh, ervaart, maar jij bent positief, omdat jij bent aangehecht aan de bron van het leven. De bron van het leven is dan dat zeerampien, dat is dan de tweede bodem dat is het, steeds moet je het wel doen. Duidelijk. Dus niet alleen voordat je naar bed gaat. Maar de andere keren moet je niet zeggen dat dat gebed, dit gebed zeg alleen op de laatste moment. Dat is net of je dood gaat. Waarom? Slaap is dan een zestigste van de dood. Dus net kijk naar de mensen als die slaapt. Soms is het moeilijk om te zien of die dood is of niet. Ja, Het is net als dood. Soms de mensen ligt zo het is net als dood duidelijk het 61ste duidelijk. en daarom is het voordat jij voordat echt jij slaapt dat zeg je dat maar de andere dingen doe je dat opbouwend dus jij trekt jezelf steeds op naar die Shin naar die You naar die uh, JESUS duidelijk en dan hebben we alleen maar negen sfeer. daarom hebben we waarom heb ik het maar op begonnen omdat we zien het hier wat Hij zegt ons net zo God jesot. dan hebben we de tweede fase tweede verdieping hebben we dan de en de derde verdieping hebben wij dan de Chabad, Ja. En de tiende hebben we niet. Tiende hebben we niet. Het licht ook tiende hebben we niet. Omdat wij maar goed niet hebben. Eigenlijk. Dus vanaf de absolute heeft de hele schepping als het ware geen mal goed. Ik bedoel, we hebben het wel. Maar wij denken dat. Daarom is het. Daarom de hele mensheid maakt, maakt dezelfde fout steeds in elke generatie. Omdat de plaats is leeg van die malgoed. Mirage. Mirage. En wij willen graag daar naartoe trekken. Oh, dat wat, wat is geweldig. Want inderdaad is het geweldig. Daar zal wel het licht komen van de machiach. Wanneer de machiach zal komen. Daar zal, daar zal vulling komen. Daar zullen we echt de klie, klie van malgoed zal tot onthulling komen, dus zal, de elke mens zal dan voelen diemaal goed, en volledig zou genieten kunnen, volledig, onbeperkt, want de correctie zal zodanig zijn, dat, zijn, dat de mens zal niet meer zondigen. Ja, duidelijk, daarom de mens, iedereen, iedereen zal kunnen genieten, volop genieten, na de komst van de Mashiach, waarom? zou uh, de dood, eerst de klipot zullen uh, ophouden te bestaan. En dan is het dus hetzelfde. Dan, als er geen klipot zijn, dan kan ik in al mijn kilim licht ontvangen. Nu is het, heb ik ergens plaats waar ik, ik voel, daar kan ik niet licht ontvangen. Daar is donker, is, daar is de hel, et cetera, et cetera. Dat soort gevoel. Ja? Of leeg, etc. En dan zal het niet meer zijn. Maar nu al die zesduizend jaar, moet de schepping op die manier, alleen op die manier, tot correctie komen. Dat is alleen omwille van correctie. Dat is niet de bedoeling. Niet de bedoeling is om jezelf aan te hechten aan die je zot en zo blijven. Dat is alleen maar de weg van de correctie. De de Zeg dat Bestaat een matarata bria, bestaat het doel van de schepping. En bestaat ook, eh, eh? Er bestaat ook bestaat een doel van de schepping. En er bestaat ook een doel van de correctie. Ja? Dus dat is de weg van de correctie. Maar het doel van de correctie is om je te ontvangen. En ook die normaal goed te ontvangen. Maar nu hebben we niet, geen maar goed. En dan, wanneer, hoe kunnen we dan nu in de, in de grote toestand, wat is de grote toestand? De grote toestand is, wanneer ik tot aan je sod, vanaf de jezoden, waar mijn mal goed aanhangt, vanaf je doe ik dan het licht weerkaatsen. Dan kats ik dan de negen lichten weer. En in die mate waarin ik licht kan weerkaatsen, kan ik het ook ontvangen. Dus vanaf je kan ik alle negen lichten weerkaatsen tot waar naartoe, tot naar de daad. Ja? Tot aan de daad toe. En van de daad komt al het licht naar mij toe. En de daad betekent ook kennis. Ja, deelig. Van daarvoor ontvang ik dan een goddelijke kennis, omdat de daad is. Deelig. En als ik een klein parzofje heb, alleen maar, alleen maar uh, drie... Uh, uh, uh, Hier, als ik, als ik van Jezus doe, dan heb ik negen kilim in myself. Ja, negen. Dan heb ik dan de hele parzof. Deel Oké, okay. waar staan we nu? Duidelijk begrijpen jullie ja. dat we dat zien. Dus in elke toestand, wanneer ik dus nog even twee woorden. Um, als ik mij aanhecht aan die jesot alleen maar. Dan, wat heb ik dan? Heb ik niets? Ik bedoel, heb ik nog geen pratsuf? Heb, heb, ik, heb ik nog niet eens een sfera? Ja of niet? Ik ben alleen als punt. Heb ik geen, geen volume in mezelf op dat moment. En moet ik durven natuurlijk. Om dat te doen. Dan vanaf dat moment. Aanhechten aan je soort Betekent dat ik alleen maar klie. Zoals we het noemen. Klieketter heb. Of niet. Alleen maar. Alleen maar één klie heb. Eigenlijk. Als we zeggen dat er tien spheroot zijn. Tien. tien tienkeelijm zijn, particuliere tien, ja, particuliere tien. Dan heb ik alleen maar, licht komt altijd waar naartoe toe, naar de lichtketter. Dus heb ik alleen maar een lichtketter als het ware, uh, uh, waar het licht, uh, nee, laten we het zo zeggen. Wanneer ik mij aanhecht aan de jessode, dan heb ik alleen maar, die, het licht kan ik ontvangen alleen maar neffes de neffes. Alleen maar dat, het kleinste, kleinste van het kleinste. Op dat moment, als ik me dat werk doe, als ik me aanhecht, ja, ik, maar goed, aanhecht mijzelf als puntje achter de jesot van mijn toestand, zoals ik het ervan, Dan En wat is jesot? Jesot is zeer een pin, ja of niet? En dat is de, welke eigenschap is het? Om te geven, ja of niet? Dan ga ik mij aanhechten aan die zodan Dan ontvang ik op dat moment, door, de, door deze handeling, ontvang ik het licht dat heet Nefes de Nefes. Dus de kleinste, de kleinste van alle kleinste. Iedereen ziet Nefes de Nefes. Want er staat ook uh, Roer de Nefes, ja of niet? Alles heeft die, die hele reeks lichten. Wanneer ik nou, tijdelijk, als ik mij dan nou nieuw. Verder trek, alleen maar naar, die, naar je soort nu. Dus niet aan het puntje aan die soort, maar in je zoot, één sfera je soot heb. Dan heb ik al één sfera. Ja of niet? Wat betekent één sfera? Dan heb ik al, uh, als het ware, dan heb ik al, laten we zeggen, zero en pie. Dat is zero Dan heb ik al, uh, als ik naar je soort optrek, dan heb ik al uh, roeg. Ja? roog. Dan heb ik al roog, een, een iets van roog. Duidelijk, roog. Een puntje van roog. En ga ik dan weer groeien, totdat ik tot aan de gesed kom. Wanneer ik kom tot de gesed, dan heb ik alle chassadim, hele zerenpien, heb ik bereikt. En de zerenpien is, welke licht de zerenpien? Is roog, ja? Roog de roog. Dus ik ga groeien van je zoden, naar die Geset, ja? Kwakili. En wanneer ik bereik dan de sfera Geset, dan heb ik al sfera, ja heb ik dan Jesode, uh, ja? Al die sfera heb ik Jesode, dan heb ik welke de volgende? Hode, netzig tiferet Gura uh -huh. en Geset. Heb ik al zes sfera, dus heb ik al een klie. En, eh, heb ik dan een kli bestanden uit, mijn, uit zes, zes virot of zes kilim heb ik al ja, duidelijk en dan ga ik verder daarbij, dus wat doe ik dan heb ik dan, welke fase heb ik nu al bereikt dan heb ik volledig jenica heb ik volledig nu afgemaakt volledige jenica en jenica begint wanneer jenica begint Wanneer ik al jesod passeer, wanneer ik al Jezod geweest was, ja, dan is het jenica. Wanneer als ik mij aanhecht aan jesod, dan ben ik Ibor, precies. Dan heb ik een studie van Eigenlijk En wanneer ik kom dan tot jesod, heb ik al, zit ik al dan, jesod is ook net zoals bij ons een orgaan, ja, orgaan waar jesod is. Dan is het net begin daar, begin dan de groei van, van ja, de Iboer. Precies, van de En totdat ik kom tot de, de Gesset. Dan heb ik hele alle Jenica helemaal doorgelopen. Dan heb ik de, ja, de, de toestand van Katnoet afgemaakt. En dan ga ik opstegen verder nog. Alleen in, maar in, in grote toestand is alleen maar flitsend ja? iets. Moet je niet denken dat in grote toestand het doel, doel is geen grote toestand. Dat hou ik erg goed. Et, grote toestand is alleen maar momenten. Momenten. Van al die momenten worden dan uh, oh, ja, is is it, is it dat is wat we noemen grote toestand, is wat we noemen dat opstegingen. De toestanden van opstegingen. Dat zijn de grote toestanden. Iedereen begrijpt het? En de grote, wat we noemen, opstegingen de toestanden van... Uh, ja, precies. Om dan steeds weer reparaties verder kunnen doen, et cetera. Nieuwe. Dat is net zoals Het grote toestand is net een beetje kom bij mij opnieuw. Uh, als je dan steeds nu en dan krijg je dan een bepaalde programma's op je jouw computer. En opeens updaten. Updaten. Je hebt upgedaten. je hebt op, op, op. je Opeens. Je we niet elke dag al die grote updates te doen. Hè? Maar op ja, up, update. je update heb je gezegd oh, je kan nu dat doen, je kan dat doen, je kan meerdere dingen doen. Ja, of niet? Dat is ook je zei, op het moment dat je aanhecht, dat moet je wel durven. Ja. Wat, wat is daar, uh, aan durven, waarom is durven? Dat wat, wat uh, is een goede vraag. Waarom moet je dan durven? Wat is dan durf? En waarom is het zo verschrikkelijk inspannend? En, en moet je dan jezelf overgeven? Om jezelf, want jij bent de goed De schepping is goed onthoud het. Die negens sfeer dat niet, ben jij niet. Dat zijn de dat zijn de inkervingen van licht in jou, dat is eigenlijk de schepper die uh, licht, uh, schepper is licht inkervingen van licht in jou dat is niet jij ja. ik. dat is de mate de negensveroot die in jou zijn behalve jou maar goed, dat zijn, dat, zijn de, dat is de mate van jou overeenkomst naar het licht, maar dat is niet jij, jij bent de malchut. goed Eigenlijk. dat wat je ervaart binnen jezelf, dat is malchut. goed Duidelijk. En daarom is het zo belangrijk om aanhechten aan je soort, Want dan is het anders. Je hangt in hetzelfde. Kijk nou, iedereen zit met zoveel en Niemand, komt uit, uh, niemand komt, komt uit. Of iemand geld heeft. Of iemand. Ik ken veel mensen die geld hebben. Geen een is gelukkig. Uh, macht. Geen een is gelukkig. Ja. Niets. Begrijp we dat? Het is steeds meer en meer en meer. Maar geen. geen waarom niet? Men zit aan die malgoed. Ja, duidelijk. Maar wat jij, jouw vraag, weet je, snel jouw vraag, antwoorden. Jij zegt, waarom is het? Ja, wat valt aan te durven? Wat is durven? Ik had gezegd dat het durf moet je hebben om aan te hechten, jezelf, als het ware, als puntje te maken bij de Het Steeds moet je dat doen. Uh, al, alles wat je bent, is maar goed. Net zoals we hebben net gezegd. Al die negen spheerot, vanaf Jezod tot naar boven, zijn alleen maar de, uh, uh, als het ware, weerkatsingen, projecties van het licht in jou. sod is de wens om te geven. Terwijl jij bent, jij en ik en iedereen... Geen enkel mens was is of zal zijn, anders tot de komst van de messias is. En wij zijn, de malgoed is alleen maar, wil alleen maar ontvangen. En niets anders. Jij moet nu van, van plus min worden. Hoe, hoe kan je dat doen? Kijk nou naar een raket. Een raket wordt gelanceerd. Welke krachten worden opgebouwd. Kijk nou alle, hoe welke Welke enorme explosie hier op aarde, ja, op dat op die plek plaatsvindt. Welke krachten, welke, hoeveel miljoenen dollars nodig zijn om de krachten op te brengen. Om te lanceren zoiets, so totdat die, tot die raket, dat raket komt, tot aanhechten zich, om alleen maar om aanhechten aan je soort. En je is dan als het ware de, de plek waar. Geen gewicht, zeg ik zeg het. Gewichtloos. Gewichtloos moment is. Mm -hmm. En jij, wij, wij zijn net zo. Duidelijk. No. Dus jij bent, wij zijn de wens om te ontvangen. En mm -hmm. hoe the kan ik dan de wens om te ontvangen? Hoe kan ik mij ertoe brengen? Mijn aard is te ontvangen. En niets anders, is niets verkeerd. Zo zijn wij ook geschapen. Om te ontvangen. Duidelijk. Niemand heeft ons gezegd. Jij moet geven. Het is alleen de mens zelf. Ook de kabbalisten hadden ons gezegd, omdat zij kwamen ertoe, met een contact met het licht, en hebben zich, hebben zich in overeenkomst gebracht met, met de schepper. En zij konden ook de, het doel van de schepping op papier zetten, dus be, bepalen, door die krachten, die ervaringen in de ervaringen, in hun relatie met het licht. Duidelijk. Maar wij zijn alleen maar toe, en elke mens is alleen maar de wens om te ontvangen. Hoe kan je jezelf ertoe dwingen dat jij gaat geven? En geven betekent dat jij maakt jezelf tot puntje, omdat jij kan nog niets geven. Wat ga je dan geven op dat moment, wanneer je maakt jezelf tot punt? Jij geeft jouw wens om te ontvangen op, op dat moment. Dus jij maakt jezelf op dat moment nul. Jij brengt jouw wens om te ontvangen van, de, van het stadium 4 tot het stadium 0. Tot het 0, ja. Dus jij wordt wel als klie, maar dan klie, klie van 0. stadium 0 word je dan op dit moment. En daarmee kan je je overeenkomen een beetje met je soort. Hoe, hoe kan je dan aanhechten aan je soort? Alleen als je, je maakt, jezelf, jouw wens tot 0. Uiteindelijk weer goed. Huh? Dan is, is de het de goed, de precies. Daar is het goed. Dat, dat is een gebed voor. Steeds dat jij gaat, natuurlijk ja. het eerste woord, gewoon, gewoon uitspreken. De vier executies. Precies. Mm -hmm. Duidelijk. Ja. Iedereen begrijpt het ook, ook, ook uh, what And wat hij zei. En wij hebben, wat is dan de, dat gebed? Van die vier stadia van de wens om te ontvangen, die moet je overgeven. Dat betekent de dood waar de vier doden, ja? de vier executies. Dat jij moet executeren eerst. De, de stap voor stap moet je doen. Eerst moet je doen, van de ene naar de andere. Eerst ga je van de vierde naar de derde. Dat is de eerste executie. Dan, ja, de andere. Dat is dan wat wij noemen dat skilla dat de de, de, de, de, ja, de steiniging. Dan ga je de volgende, weet, dan ga je de volgende, dan ga je nog rukken omhoog door de andere, dat moet je in je gedachten hebben, dan ga je van de derde wens te ontvangen, om te ontvangen, ga je naar de tweede, dan ga je de derde dood, ja, dat, dat, dat. dan ga je dan van de, de tweede naar de eerste, ja, en dan ga je van de eerste, de vierde dood, dan de, de, de ophanging, wat we noemen dat, dan ga je van de, de, van de eerste naar de nul. En als je stadion nul hebt, nul betekent dat jij geen wens hebt in het stadium van nul. Dat betekent geen adiood. De burging komt ook overeen met de zwaarste wens. Nee, dat is het nee, laatste, is dan, dat, is de, dat is dan de hoogste, de, de, hoogste, de, de minste. Oké, okay, de lichtste wens. Lichtste, de lichtste, ja lichtste, precies. Lichtste ja, de Ja, de grofste is de, de, is de steniging. Waarom? We zullen leren. Het is niet alleen, moet je niet alleen beelden hebben. Associaties met hoe dat nieuw gedaan wordt. Maar, ja. Moet je dan, we zullen het daarover hebben. Nee, nieuw. Van onder naar boven. Precies. Van, van onder naar boven. Dus daardoor moet je het gevoel hebben dat jij, wat je begrijpt, mm. daarom moet je durven dat. Waarom durven? Jij bent, jij doet dingen die absoluut tegen jouw natuur zijn. Jij gaat jouw vierde stadium lichten, lichten, lichter maken door die vier doden. Na, tot aan de nul, stadium nul, en dan ben je aangehecht aan de zeer aan de jesot van zeer aan de jesot van de zeer, pie, aan de jesot van de zeer en en je bent dan aangehecht daaraan, en dan ben je aangehecht tot het, tot het licht, en als je dat echt doet, zal je ook dat ervaren, stap voor stap zal je ervaren wanneer je dat gezegd had zal je ervaren op een zeer, zeer lagere uh, een lagere toestand, maar dan zal je wel eenheid ervaren. Op de laagste toestand van jou, zal je dan wel ervaren, dat, want dan is het, maar, dan heb je dat licht op dat moment, wanneer je dat uitgesproken had, dan heb je dan het licht, dat heet, maar, uh, dat heet dan uh, nevers, de nevers, het kleinste licht, wat er is, dat jij gaat dan echt, dan op dat moment, ervaren, maar ook, niet alleen dat, maar jij kan ook, dan ervaar je ook een beetje van de jesot, de, ja, de jesot en jesot is zeerampin, ja of niet, en zeerampin is roeg. Nee, is roeg. Dan heb je ook, ook de straling, behalve nefesh de nefesh wat je hebt, jij ervaart dan op dat moment ook een beetje als, als um, als een omringend licht, ervaar je ook dan op dat moment een beetje nog van maar je voelt het nog niet, omdat het, het is nu nacht. Het is nu begin van de nacht. En nu is, nu heerst de nukwa, Nu heerst de din. Maar natuurlijk werkt het. Natuurlijk, je Jezus verdwijnt niet. Natuurlijk, de Geset verdwijnt niet nachts. Alleen de schepping ervaart hem niet. Hoe kan de Geset verdwijnen? Verdwijnt niet. Sorry, ja, Geset. Geset niet verdwijnt niet. Maar alleen, we kunnen hem niet ervaren. Maar ochtends, zodra nog, ochtends betekent dan half drie, of soms twee uur, dan wordt het ontwakt, de gesed. En dan ga je hem er wel ervaren. Uiteindelijk, jij gaat het ervaren. Maar jij hebt het ook extra opgewekt. Dat was het.